Het kan niet altijd caviar zijn. De ongelooflijke maar ware avonturen van Thomas Lieven. Bankier van beroep, geheim agent tegen wil en dank en kokkunstenaar uit Roeping. Een hoorspelserie in twaalf delen naar de gelijknamige roman van Johannes M. Simmel in de bewerking van Dick van Putten. Vandaag deel 4. De weg terug. Wat zeg je? Jean, jouw aangeven bij de politie, maar waarom in z'n hemelsnaam? De Duitse abweer zit achter me aan en de Britse geheime dienst. Ik kan geen kant uit. En daarom is voor mij voorlopig de gevangenis de veiligste plaats. Kom, er is geen tijd te verliezen. Alles is precies gegaan zoals Jean voorzien had. Hij zit in de gevangenis. Ik heb een aanklacht tegen hem ingediend... ...wegens diefstal van mijn sieraden. Waarom wordt hij toch achtervolgd? Ook nu heeft hij het mij weer niet verteld. Hij heeft me alleen gekust... ...en gevraagd om te vertrouwen. En dat zal ik doen. Ik hou van hem. Ik zal alles doen wat hij mij opgedragen heeft. De sieraden in de kelder verstoppen. Iedere dag naar de haven gaan... ...en proberen passagevorm te boeken naar Zuid-Amerika... Als dat lukt, naar de rechter stappen, de sieraden laten zien, verklaren dat ik ze blijkbaar ergens anders had gelegd en mijn aanklacht intrekken. Oh, hoe eenzaam zullen de dagen zijn zonder hem. En vooral de nachten. Alsjeblieft, chauffeur. Madame Rodriguez. Ik u me niet kwalijk, maar voor u naar binnen gaat wil ik u om een onderhoud verzoeken. Nee. Jawel, het gaat om Jean Leblanc. Wie bent u? Mijn naam is Ellington, ik kom uit Londen. Wat wilt u van mij, meneer Ellington? Weet u waar monsieur Leblanc is? Dat gaat u niets aan. Hij heeft mij bedrogen. Hij heeft mijn land bedrogen. Hij is een schot. Zwijg, zeg ik u. Een individu zonder eergevoel, zonder karakter. Als u niet maakt dat u wegkomt, dan op ik om hulp. Hoe kunt u in s hemelsnaam een Duitser helpen? Huh? Denkt u dan dat Hitler de oorlog wint? Hit. Wat zegt u daar, een Duitser? Nee, nee, u liegt. Ik lieg niet. Thomas Lieven, heet de smerige fascist. Nee. nee, dat is onmogelijk. Hij heeft u bedrogen, madame. Zoals hij ons allemaal bedrogen heeft. Uw Jean Leblanc is een Duits agent. Een reptiel dat onschadelijk gemaakt moet worden. Gaat u mee naar binnen, meneer Ellington. Toon mij uw bewijzen. U zult met keiharde feiten moeten komen. Maar als u mij die kunt voorleggen, dan... Dan wat, madame? Dan zal ik voorak nemen. Geen Duitser zal de kans krijgen om te lachen om mijn straatje Rodriguez. Nooit. Maar dan ook niet één... Hoe vreemd het ook mogen klinken, het beviel mij best in de Antjoel, gevangenis waar ik was opgesloten. Ik zat in de cellen der zogenaamde welgestelden. Net als in een hotel betaalde je iedere week de kamerhuur, gepeperd bedrag weliswaar, maar daarvoor werd je net als in het hotel uitstekend verzorgd. Kranten, sigaretten, wat je maar wenst. En natuurlijk kon je van buiten ook een maaltijd laten komen. Ik had meteen een andere rekening gehouden en een flink bedrag bij de administratie gedeponeerd. Iedere ochtend ontbood ik Francesco, de dikke kok, en besprak met hem het menu van de dag. Hij was razend enthousiast over de nieuwe recepten en culinaire trucjes die ik hem leerde. Nee, ik had het gezien, de omstandigheden, best naar mijn zin. U krijgt gezelschap, signor Leblanc. Ga maar naar binnen. Bom dia, bom dia. Je schrikt een beetje, hè? Ik weet het. Ik zie daaruit als de klokken van de Notre Dame. Een bochel, klokmank, en een kale kop met hamsterwangen. En een zenuwtiek. Een ja, dat L is... Nee, nee. nee. <laughs> zeg maar niks. Mijn naam is Alcoba. Baseros Alcoba. Uh, Jean Leblanc. Ze hebben me gepakt voor smokkel. Maar ditmaal kunnen ze niet bewijzen. Dat is meer bij me. Vroeg of laat moeten ze me weer vrijlaten. Ik zit hier ook onschuldig. Ja, je zou zogenaamd sieraden gejat hebben, hè? Pure lasten, natuurlijk. Maar hoe weet u. Ik een... weet alles van je. En zeg ja maar gewoon, jij tegen me. Jij bent Fransman, bankier. Dat je in de link zit, heb je te danken aan de stel ja, en ik ook graag. Hoe weet jij dat allemaal? Echt, man, ik heb je toch zeker zelf uitgezocht. Hè? Huh? De interessantste kerel uit de hele Nor. <laughs> een mens wil ook in de bak wel eens een beetje geestelijk contact hebben. Een wenk voor de toekomst, Jean. Als je nog eens de bak in draait, meld je dat direct bij de hoofdbevader. Waarom? Je meldt je bij hem, biedt aan zijn rapporten bij te houden, en daar zegt hij grappig ja op. Want hij is zo lui als een varken? Op die manier krijg ik inzagen van alle papieren en zodoende kan ik, kan ik de beste celgenoot uitzoeken. En waarom heb jij juist mij uitgezocht? <laughs> Omdat jij een fijne meneer bent, met goede manieren. Merci. Die kan ik van je leren. Je bent papier. kan je me ook tips geven voor de beurs. Je kookt graag, kan ik ook van leren. Tenslotte <tog> leer je het leven niks voor niks. Tja, daar heb je gelijk in. Wil je een sigaret? zeg ja. ah. Wacht even. Geen, ja. Weet je, weet je wat? Hm? Wij sluiten in overeenkomst. Jij leert mij alles wat jij kent en niet je alles wat ik ken. Afgesproken. Heb jij speciale wensen wat de middigheden betreft, ja. euh, Lazeroes? <tog> wensen wel, maar ik weet niet of je de recepten kent die stomme keukenknuppel zeker niet. Maakt maar, maar eens horen. Ik heb zo ongeveer in alle landen van Europa getorven. Ik ben er lekker bekend. Mm -hmm. Het meest hou ik van de van de Franse keuken. Ja, ja. ja maar, maar, maar maar maar van de Duitse zal ik ook geen kwaad zeggen. Ik heb misschien in, in Münster een paar keer als zakken zakkenlijn gehad. Het doet een ripstuk gegeten, man, oh, oh dat droom ik toch wel eens van. Oh, als het anders niet is. Ken jij, eh, hey, hey, ken jij het recept? Ja, ik heb ook vaak in Duitsland gewerkt, gevulde ripstuk dus. Hè? Nou, weet je wat? Laten we er meteen maar een volledig Duits menu van maken. Uh, kijk, een Württembergse soep met leverballetjes vooraf, en een huh. stoetje kastanjes mm. met sla. Uh, Julia, stuur mij de kok eens even hier, hè. Hebben? Alsjeblieft, dat is voor jou. Oh, Dank u wel. Ik wil graag het menu voor vandaag met hem samenstellen. Komt in orde, signor. O oh, ja, ik zag op de lijst dat u morgen voor de rechter van instructie moet verschijnen. En? Hoe staat het met u, monsieur? Wilt u eindelijk bekennen? Ik heb niks te bekennen, ik ben onschuldig. Ja, dan zult u nog wel heel lang in juve moeten blijven, monsieur. Uw signerlement hebben we gegeven aan alle politieposten in Portugal. We moeten afwachten. Wat afwachten? Dat zijn antwoord, antwoorden. We weten tenslotte niet of u nog meer misdrijven hebt begaan in ons land. Ik heb geen enkel misdrijf begaan. Ik ben volkomen onschuldig. Ja, ja, ja. Best mogelijk dat u gelijk hebt. Maar desondanks moeten we afwachten, monsieur Leblanc. Bovendien bent u vreemdeling. Zo'n wonderlijke dame, dat moet ik zeggen. Wie bedoelt u? De aanklaagster. Signora Rodriguez. Hoe Hoezo wonderlijk, excellentie? Ze komt niet. Daar begrijp ik niks van. Ik heb haar opgeroepen, maar ze verschijnt niet. Maar... maar... Maar daar zal er toch niks overkomen zijn? Ik zal nogmaals een oproep naar de ruit laten gaan. U zult toch nog wat geduld moeten oefenen? Zo. En ik heb je nou alles verteld wat er met mij aan de hand is, mazerhoes. Waarom de geheime diensten van de Engelsen de Fransen... ...de Duitsers mij op de hielen zitten en waarom ik hier ben. En als jouw mooie Estrella niet opkomt dagen... ...blijf je voorlopig hier. Ja, maar waarom komt ze niet? Waarom niet? Wat is er gebeurd? Rustig, rustig. Jij hebt, Francisco. Er op uitgestuurd om inlichtingen in te winnen. Ah, ja. Wa wacht nou eerst, maar eens kalm af tot hij terug is. Ja, makkelijk gezegd, kan hem afwachten. Ik heb zo'n voorgevoel dat iets niet orde Is dat? De... En? Signor Rodriguez is weg, Signor Jean. Weg? Wa wat, wat bedoel je met weg? Weg is weg, Vocht, vertrokken, verdwenen, niet meer in Lissabon. Sinds wanneer? Sinds vijf dagen, Signor Jean. Ze schijnt ook niet van plan te zijn om terug te komen. Waarom denk je dat? Ze heeft alle kleren meegenomen, alle sieraden en het geld. Geld? Ze had geen cent. De safe stond open. De safe? Hoe ben je in de buurt van de safe gekomen? Het kamermeisje heeft me het hele huis laten zien. Een schat van een meisje, echt waar. Zulke ogen. Dat is Carmen. Carmen, ja, zo heette ze. Ik ga vanavond met haar naar de bioscoop. Ze heeft me meegenomen naar de kleedkamer. Alle kasten leeg. Naar de slaapkamer, de safe lake. In die zeef lag mijn geld. Iedere cent die ik bezit. Mijn hele vermogen. Altijd heb je gedonden met die wijven. Ja, maar waarom, waarom is hemelsnaam? Ik, ik heb haar toch niks gedaan. Wat zegt Carmen ervan? Weet zij waar de senora is? Carmen zegt dat ze naar Costa Rica is gevlogen. Ze zegt ook dat de villa verkocht wordt. En, en heeft ze helemaal geen bericht voor me achtergelaten? Geen brief? Jawel, senor Jean. Ik heb twee brieven voor u meegebracht. Wat heb nou, Eens even kijken. En geschreven op de 29 oktober. Twee uur voor het vertrek van zijn schip. Hij heeft dus nog een schip weten te vinden. En hij is vertrokken. Zonder mij, maar ja, dat kan ik hem niet kwalijk nemen. Tenminste. Waarom heeft Estelia niet verteld waar ik was? Waarom is ze niet hierheen gekomen om mij eruit te halen? We hadden afgesproken dat ze dat zou doen, zodra de passagemogelijkheid was. Misschien tot die tweede brief. Kijk 1 november 1940. Ellende geschoft. Nu heeft je vriend link naar het land verlaten. Nu is er niemand meer die je zou kunnen helpen. Nu zal ik mijn wraak voltooien. Je zult mij nooit weer zien. Over enkele uren brengt de vliegtuig mij naar Costa Rica. Je vriend heeft je een brief geschreven, ik leg er mijne naast. Eén deze dagen zal de rechter van instructie natuurlijk een onderzoek naar mij instellen. Dan krijg je beide brieven in handen. Aangezien hij zeer waarschijnlijk de brieven eerst zelf zal lezen, verklaar ik nogmaals, dat je mij bestolen hebt, jij schoft. En ik verklaar tevens, ongetwijfeld zal dit u interesseren, meneer de rechter van instructie, waarom ik je thans voorgoed verlaat, omdat ik erachter gekomen ben, dat je Duitser bent, dat je een Duitse geheime agent bent, een gemene, gewetenloze, onscrupuleuze, zelfzuchtige, cynische, Duitse ploert. Een zekere Mr. Ellington heeft mij de ogen geopend. O, oh, als je eens wist hoe ik je haat, vuile hond die je bent. Nou, dat is dan dat. Ga toch rustig zitten, mannen. Dat kan ik niet, Laseros. Nou, oh, zo zo'n hysterica. Bovendien weet je bij dergelijke taarten nooit... wat ze op een gegeven moment nog meer in de malle hoofd haalt. Dat is het juist... Die vervloekte sieraden heeft ze natuurlijk ook meegenomen. Die komen nooit meer voor de dag. En ik kan niet blijven zitten tot ik van onderen tot boven verschimmeld ben. Eh, daarom moet jij zo gauw mogelijk weg hier. Weg? Eerst zie je nog meer in de schoenen schuift. Ja, zie je, hoe zit het? In zijn gevangenis, geen hotel. Nou, nou, en? Een gevangenis met tralies, muren, zware ijzeren deuren met cipiers en bloedwonden. Nee, dat klopt. En daarom kom je natuurlijk niet zo gemakkelijk uit als erin. Maar er is volgens jou wel een weg. licht is er een weg. Hier, hier in de kelder is een drukkerij die hm. alle papieren voor politie en justitie maakt. Daar moet ik het een en ander uit organiseren. <lacht> ja, en de rest hangt helemaal van jou af, kerel. Van mij? Hoezo? Jij ja, zou moeten veranderen. Jij moet kleiner worden. Jij moet hinken. Je moet een bochel krijgen en een hamster vangen. En een zenuwtrek op je mond. En uiteraard moet je een kale kop hebben. Je bedoelt dat ik... Jou moet worden. <laughs> juist, juist. Het is een geluk dat we in een Portugese baai zitten en niet in een Duitse. Want dan zou dat spelletje helemaal niet opgaan. Nou, luister nou eens goed wat ik je ga vertellen. Morgen ga ik op normale tijd naar de hoofdbewaarder om zijn klusjes op te knappen. Dan krijg ik alle gelegenheid om een ontslagbewijs te tikken op mijn naam. Op jouw naam? Ja, natuurlijk. het bewijs op jouw naam is onmogelijk. Ik moet verschillende stempels hebben, maar dat lijkt me niet zo moeilijk. Nee, het moeilijkste is om een stuk te pakken te krijgen met de handtekening van de procureur-generaal. En die handtekening moet jij namaken. Jij hebt toch leren vervalsen, hè, zei je bij de beste vervalser van heel Portugal. Eh, mooi, mooi. We zullen het ontslag laten ingaan op zaterdag 16 november. Dan hebben we nog een week de tijd, want zaterdags is de vrije dag van jullie al, de Sibir. Want die, die kent ons veel te goed. Dus dan komt er een ander. Het klinkt allemaal erg eenvoudig, maar ik moet het nog zien gebeuren. Eh, eh, en dat zal je eh, een beetje meer vertrouwen in, mijn kameraad... Ik zorg ervoor dat de hoofdbewaarder het ontslagbewijs twee dagen tevoren naar de administratie stuurt voor verdere afhandeling. En de gang van zaken kenden. Waar ze hier dan zaterdags om een, een uur of elf vrij. Goed, goed, goed. Aangenomen dat het lukt, dat ik eruit kom. Maar ze komen er dan natuurlijk achter. En jij dan? Lukt dat nou niet? Daar heb ik rekening mee gehouden. Die zaterdagmorgen. Neem ik drie slaappillen in, die jij mij zogenaamd stiekem hebt toegediend. Hmm. Ik lig dus werkelijk in zwem, en ik kan niet weten dat jij zo smerige door bent om er op mijn ontslagbewijs van door te gaan. Overigens, heb je een uh, adres waar je naartoe kunt? Naar uh, Reinaldo Pereira, in Lissabon. Zal ik onthouden. Ja. Misschien zie je mij daar ook wel eens verschijnen. Goed, goed. We gaan meteen aan het werk om jou... ...in mij te veranderen. Ja, ik, ik, ik wil je niet beledigd, uh, Lasirus, maar... Uh, dat is uh, toch niet? Dan moet moeten een beetje vertrouwen hebben in die vreemde Sibir. Die, die, die hapste vangen van mij... ...die krijg je door, door twee bolletjes brood... achter die ik te stoppen... En, en die tik met mijn mond, dat is ook niet zo moeilijk. Mijn bochel krijg je door een, door, door een kus op je rug. Ja, natuurlijk moet je mijn jas aantrekken... ...zodat je precies kunt leren hoe ver je door je knieën moet zakken. En de laatste avond zal ik je haar wegschroeien met een kaars. Wegschroeien? Ja, dan dacht jij dat ze onze scheerbes en een schaar zou begeven. geven. Nou, vooruit dan maar. Voor de vrijheid moet je wat over hebben. Zo is het. We gaan net zo lang oefenen tot we geen van beiden meer weten wie de echte Alcoba is. Hoe ongelooflijk het ook klinkt. Alles verliep precies zoals die uitgekookte Lazerus Alcoba had geregeld. Terwijl ik die ochtend van de 16e november zwaar lag te ronken... als gevolg van de slaappillen... opende een vreemde, sipeerde deur. Ik stond klaar. Kussen op mijn rug gebonden. Jas aan. Broodbollen achter mijn kiezen. en een kaal kop. En door de knieën gezakt. Ben jij... Uh, Lazo Alcoba... Ja, die ben ik. Wat bekeert hem dat hij nog ligt te snurken? heeft oh, heeft vannacht geen oog dicht gedaan van de ma maagpijn. Wat wilt u van me? Je wordt ontslagen. Ik heb altijd wel geweten dat het recht zou zegenvieren. Na nog zeker een uur door de ambtelijke molen te zijn gemalen... ...kreeg ik eindelijk mijn ontslagbewijs... ...en sloeg de deur achter me dicht... Ik rende een paar straten door en in verlaten portiek zonk ik uitgeput in Na een ogenblik kwam ik wat tot mezelf. Ik ontdeed me van mijn Alcoba-identiteit en overlegde wat mij te doen stond. En dat was om zo snel mogelijk mijn vriend Reinaldo Pereira op te zoeken. Pereira? Hé! Hey! Pereira! Nou, of die is dronken of die is niet thuis... Laten we maar naar binnen gaan. Oké. Nee. Dat is niemand. Nee. Nou, dan moeten we maar een beetje op hem wachten. Oh, mijn maag knacht een beetje. Hé, hey, misschien kunnen we die tijdjes klaarmaken. Eens kijken, wat heeft hij al zo in huis? witbrood, tomaten, eieren, kaas, ham, tong, ah, pistache, kappertjes, paprika en chauffeur. <laughs> het ja, schijnt me niet goed te gaan. Wat kunnen we daarvan brouwen? Ja, ik weet het. Mooie brood en gevulde tomaten. Nou, laten we maar eens beginnen. Daar zul je hem hebben. Hallo, ik ben in de keuken. Goedenavond Ferreira. Nee, u kent me niet. Ik, ik uh... Maak je niet ongerust? Ik ben niet van de politie. Integendeel. Hoe, uh, hoe, uh, hoe, hoe, hoe komt u dat adres? Op een keertje ze. Zenuwen, cocaïne je neven. Hoezo? Nou, waar heb je anders die zenuwtrek vandaan? Oh, oh, dat gaat wel over. Ik heb, ik heb, ik heb, ik heb het vaker tegen de avond. Ik, ik vroeg overigens hoe u aan dit adres kwam. Gekregen van een zekere monsieur de Ook dat nog. Kent u zo'n zekere Jean Leblanc? Jean? Uh, Leblanc? Ja, nee, nee, nee. Klet nog geen onzin, alsjeblieft, Pereira. Je kent hem wel degelijk. Zee, weet je wat jij moest doen, zus? Hè? De benen nemen. En heel gauw ook, als je tenminste je lampjes niet blauw geverfd wil hebben. Uh, welkom in mijn nederige stullen. Hé, hey, wat heb jij met je haar uitgevoerd, mon amigo? Wat? Ben jij Pereira niet? Natuurlijk is hij Pereira niet. Wat heb je gedronken? Ik ben Pereira. Hij is ook een oude frit Leblanc. Oh. En eh, wie bent u eigenlijk, schone dame? Ik heet Chantal Tessier. Zo, zo. Dus ik sta tegenover monsieur Leblanc persoonlijk. Dat is nogal zo'n gelukkig toeval. Wat wilt u van mij? U hebt uw vriend Debra hem een valse pas bezorgd. Debra heeft tegen me gezegd... als je ooit een valse pas nodig hebt... ga dan naar Ronaldo Pereira. En beroep je op Jean Leblanc. Dat heeft uw vriend Debra gezegd? Dat heeft mijn vriend Debra woordelijk gezegd. En wat heeft hij nog meer gezegd? Alleen maar dat je een fijne keren was. En dat je met leven pret. Zo, zo. Nou, daar ben ik blij om. Wilt u niet met ons mee eten? Laat ik u eerst eens even uit uw mantel helpen... mademoiselle Tessier. Zeg maar, Chantal... <hacht> Ja, wat krijgen we nou, Pereira? Ben jij al begonnen? Als ik zo kon schilderen, als jij koken was, die oude Goya bij mij vergeleken een voor de baan. Zeg, proef ik het goed, zitten de pistachie in. Ja, en kappertjes ook. Hou je hand toch voor je mond. Dus jij hebt een pas nodig, Chantal? Ik heb niet één pas nodig, ik heb er zeven nodig. Ja, mag ik nou ook eens wat zeggen? Ja, eet nou eerst liever je mond leeg en val ons niet voortdurend in de reden. Doe liever je best om een tikje nuchter te worden. Voor wie heb jij die zeven passen nodig, Chantal? Voor twee Duitse, twee Franse en drie Hongaarse heren. Je schijnt een internationale kennissenkring te hebben. Ik wonder bij mijn beroep. Ik ben reisleidster. En waarheen gaan die reizen? Van Frankrijk via Spanje naar Portugal. En ik durf gerust te zeggen dat het een winstgevende onderneming is. Hoe vaak maak je een dergelijke reis? Eens per maand. En altijd met een betrekkelijk groot gezelschap, met valse passen of zonder passen al na het uitkomst. Nou, toch over passen. Hou jij nou eens een ogenblik, je mond alsjeblieft. Ik heb dit keer dan ook zeven heren meegebracht die nieuwe paspoorten nodig hebben. Dan kan je er een mooi sommetje aan verdienen, Perla. Overigens heb ik ook een pas nodig. Oh, helemaal nog een toe en ik heb er niet één meer. Wat? Van die 47 passen die ik jou gebracht heb. Ja, en wanneer ja, de zes weken geleden? Wat denk je eigenlijk? Binnen de 14 dagen waren ze allemaal weg. Mooi. Oh, nou, dat is dan een mooie boel, hè? Geen pas, geen geld. En wat ga je nou doen? Ik laat maar hangen als ik het weet. Waarom ga je niet met mij mee? Huh? Je kunt mijn compagnon worden. Ik heb verschillende zaakjes aan de hand... waarbij ik je hulp uitstekend kan gebruiken. Hier kan je niks beginnen. Maar in Marseille, lieve hemel... Dan zouden mijn zaak enorm kunnen uitbreiden. Ik beschouw je aanbod als een grote eer, Chantal. Je bent een mooie vrouw. Je bent besteed ook een prachtige kameraad. Wat toch op met dat stomme geleuter! Je hebt ongetwijfeld een goed hart. Maar weet je, ik ben vroeger bankier geweest. En dat wil ik graag weer worden. Toch zit er veel waars in wat Chantal zegt, Jean. Met haar kom je veilig in Marseille en dan krijg je makkelijker een valse pas dan hier waar de politie op de hielen zit. Om over je andere vrienden maar te zwijgen. Ja, Maar mijn hemel, ik kom in Marseille. Heb ik dan al die moeite voor niks gedaan? Als je niet snapt wat er aan de hand is, dan ben je zet ze meteen een lummel. En dan was niks. Jij hebt pech gehad. Oké, okay, nou, en? We hebben allemaal eens pech gehad. Maar wil je eroverheen komen, dan heb je in de eerste plaats poen nodig een behoorlijke pas. In de Pyreneeën was het koud. Een snijdende oostenwind raaste over de grote bergketens die Spanje nog scheiden van Zuid-Frankrijk. In de ochtendschemering van de 23 november 1940 schokte ik achter de schijnbaar onvermoeibare Chantal Tessier aan. De riemen van mijn rugzak sneden in mijn schouders en elk bot in mijn lichaam deed pijn. Nu nog de laatste grens en we waren in Frankrijk. De weg werd wat vlakker en we bereikten een open plek. Daar stond een verweerde hut met een overkapte hooiberg. We liepen erheen om het uit te rusten. Toen plotseling... En het hoort! Ach. Rustig. Vooral het Het kunnen grenswachters zijn. Ja, maar het zullen wel anderen zijn. Ik heb genoeg van Chantal. Ik hou waarmee op. Doe niet zo idioot. Ik geef me over aan die moordenaars. Ze kunnen mij krijgen. Maar dan moeten ze al schuldigen buiten hun smerige spelletjes laten. Beleef, liever stom maar heen! Spijt me, Chantal... Hier ben ik. Buenos Dias. Die Dias. Hebt u hem gezien? Wie? Os Hert. Ik weet zeker dat ik hem geraakt heb. Ik zag hem vallen. Maar toen sprong hij weer overeind en sleepte zich voort. Ja, hij moet hier in de buurt zijn. Ik, eh, ik, ik heb niks gezien. Ach, u bent buitenlander. Vermoedelijk op de vlucht voor die Gins. Nou, we zullen vergeten dat u gezien hebben. Goedemorgen. En goede reis. Oh. Als. Oh. Waarom heb je dat gedaan? Het spijt me, Chantal, maar het moest. Ik wilde niet dat jij... Jij mocht niet... Het waren alleen maar jagers. Hoezo? Je hebt geprobeerd mij te beschermen. Je wilde mij niet in gevaar brengen. Je hebt aan mij gedacht. Oh, lieve lieve Jean. Het heeft nog nooit omhoog gedaan, nog nooit. Niet één. Wat? Aan mij gedacht. 25 november 1940. Marseille. Uitgerust van onze vermoeiende tocht... zaten wij nu in de woning van Chantal... in de rue Chevalier Rose... in de oude havenwijk. Ik had een vertreffelijke... zwart gekochte lamsboud gebraden... die werkelijk uitstekend smaakte. En we zouden net aan het dessert beginnen... Wat is er, uh, chérie? Het is die uur. Ja, en? Nu staan ze beneden in de vestibule. En als ik er straks de grammofoon aanzet en... ...je deux amours draaien, dan komen ze naar boven. Wie komen er dan naar boven? Overste de en zijn mensen. Overste Simillon? Van het Deuxième bureau? Ja. Ik heb je verraden, Jean. Ik ben het gemeenste stuk vuil van de hele wereld. Wilt jij misschien nog een perzik? Jean, niet doen, daar kan ik niet tegen. Waarom ga je niet tegen me keer? Waarom, waarom sla je me niet in mijn gezicht? Chantal, waarom heb je dat gedaan? Omdat ze me in hun zak hadden. Nog een hele lelijke geschiedenis, nog uit de tijd van Pierre. Mijn vroegere vriend, oprichting en zo meer. Toen dook plotseling de overze Simeon op en zei... Als je ons Leblanc in handen speelt, dan valt die kwestie te regelen. Nou, wat zou jij mijn plaats gedaan hebben, Jean? Ik, ik kende je toen toch helemaal nog niet. Ja, zo is het leven. Wat wil Simeon van mij, Chantal? Hij heeft zijn bevelen. Jij hebt die lui met een of andere lijst in de hup genomen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Jean, ik... Ik zou het iets willen huilen, maar ik heb geen tranen. S Sla me, alsjeblieft. Uh, vermoord me, doe iets, wat doe iets, Jean. En kijk me in de hemelsnaam niet zo lang. Welke plaat moest je draaien? dus Amour. Maakt dat je wegkomt. Je hebt nog de tijd. Onder het raam van de slaapkamer is een plattak. Nee. Idiot! Ze maken er zeef van je. Over tien minuten dan drijf je naar oude haven. Ik zou het attent van je hebben gevonden als je dat iets vroeger had bedacht, mijn hartje. Idiot, dat had ik niet zo stom. Jij! Doe open, Chantal. Doe open. in de slot kapot. Ha! Die brave oude Simeon. Nog altijd dezelfde drift, kom. Ja, misschien wilt u en die schoen en dat pistool even tussen de deur uithalen, overste? Dat zou je maar willen! Als je niet al willen, dan wil, ik wat er is Nou, dan zal het maar moeten uitdraaien op schieten, want zolang u een hand en een voet tussen die deur houdt, zie ik geen kans de veiligheidsketting eraf te doen. Houd <lacht> hem hoog! Welk een onverwacht genoegen, overste. Hoe gaat het met u? En hoe maakt het onze knappe Mimi? Je speelt als uit, jij speelt al Ja, vindt u het vervelend die pistool op iets hoger te zetten... dus op mijn borst in plaats van op mijn maag? Ik heb net gegeten, weet u. Om een halve uur zal jij over op je spijsvertering geen zorgen hoeven te maken. Goedenavond. Ach, ach kijk eens aan, majeur Debra. Ik vermoedde al dat u in de nabijheid zou zijn... ...toen Chantal mij de titel van de grammofoonplaat noemde. Hoe gaat het, majeur Debra? Overste Debra! We zullen gaan. Om blijven. En omdraaien. Jeff, het is al kwart voor elf. We mogen ons al haasten. We zouden om elf uur met hem bij madame zijn. Uh -huh. Stomme kaffer die je bent. Ja, neem me maar niet kwalijk dat hij uw plannetje in het honderd heeft gegooid. Zo is hij nou eenmaal. Trouwens, ik dacht al van het begin af dat jullie me alleen maar schrik wilden aanjagen in de hoop dat ik me dan wel bereid zou verklaren weer voor jullie te gaan werken. Waarom dacht je dat? Toen ik die plaat van Josephine Becker hoorde... vermoed ik onmiddellijk dat monsieur Debra in de nabijheid was. En ik zei bij mezelf als de majeur... Uh, pardon, mm -mm. Overste, en, uh, nog wel gefeliciteerd met uw promotie. Enfin, als u speciaal uit Casablanca hierheen komt... dan doet u dat toch niet alleen maar om een roemloos einde bij te wonen. Waar of niet? Jij driewerfgeslepen vos. <laughs> Zullen we dan deze ongastvrije plek maar verlaten stank van dat water, van de oude havens en kwellingvormen. Bovendien mogen we met name werkelijk niet laten wachten. En ik zou nog graag even langs het station rijden. Waarom? Daar is een bloemenwinkel die de hele nacht open blijft. Ik zou nog graag een paar orchideeën willen kopen. Goed. Dan zet ik jou daar meteen af, Simeon. Uh, dat kleine eindje naar je kwartier kun je wel lopen. Ik heb je vanavond niet meer nodig. Madame, je suis ravie de vous voir. Ach, dat is heel vriendelijk gezegd, monsieur Lieven... Hartelijk dank voor de mooie bloemen. En neemt u plaats, alstublieft. Maurice heeft de champagne al klaarstaan. Laten wij drinken op de vrouw aan wie u uw leven te danken hebt, monsieur Lien. Ik heb altijd gehoopt dat u mijn handelwijze begrijpen zou, madame. U bent een vrouw. Ongetwijfeld haat u geweld en oorlog bloedvergieten en moord nog meer dan ik. Inderdaad. Maar tevens houd ik van mijn land. En u hebt ons grote schade berokkend toen u de echte lijsten vernietigde. Uh, madame, zou ik uw land niet nog groter schade hebben berokkend als ik de lijsten niet vernietigd had, maar aan mijn landgenoten de Duitsers ter hand had gesteld? Dat valt niet te ontkennen. En daarom zullen we verder ook maar geen woorden vuil maken. Je meent het. Weet je, lieve, jij bent tenslotte de man die mij geholpen heeft om weg te komen uit Madrid. Jij bent een grensgeval, lieve. Maar dit keer zweer ik je, ja, als je ons nog één keer in de boot neemt, zet ik je geen champagne meer voor. Althans, Josephine, je handelwijze ook nog zo goed begrijpen. De volgende keer kom je niet terug van de havenpier. Debra, ik mag jou bijzonder graag, en dat meen ik oprecht. Ik hou ook veel van Frankrijk. Maar ik zweer je op mijn beurt, als je mij dwingt weer voor jullie aan het werk te gaan, komt onvermijdelijk het ogenblik dat ik jullie weer in de boot zal nemen, want ik wil geen land schade. Ook niet het mijne. En de gestapo? Hoe bedoelt u? Hebt u ook bezwaar tegen de gestapo te schaden? Integendeel, madame. Dat zal maar een waar genoegen zijn. Je weet misschien dat we op het ogenblik bezig zijn... met Engelse steun in het bezette en het onbezette deel van Frankrijk... een nieuwe geheime dienst en een verzetsbeweging op te bouwen. Ik wist het niet met zekerheid, maar ik vermoed dat in ieder geval wel. Simeon had van zijn nieuwe chef in Parijs opdracht... je naar Marseille te lokken en neer te schieten. Maar hij sprak er eerst met Josephine over. En Josephine bracht mij op de hoogte met het verzoek in te grijpen. Madame... Mag ik u daarvoor met deze voortreffelijke champagne nogmaals toedrinken? Ik moet terug naar Casablanca, lieve. Josephine volgt mij over een paar weken. We hebben bepaalde gegevens uit Londen ontvangen. Simeon blijft dus hier alleen achter. Wat vind jij eigenlijk van Simeon? En dan zou ik moeten liegen. Simeon is een doodgoeie kerel. Vurige patriot. Dapper soldaat. Maar alleen zal hij nooit opgewassen zijn tegen zijn taak. Welke taak? De situatie is ernstig, lieve. liever. Ik wil mijn landgenoten niet beter afschilderen dan ze zijn. Ook bij ons zijn er zwijnen. Zwijnen vind je overal. Onze Franse zwijnen... in het bezette en in het onbezette gebied... werken samen met de nazi's. Ze verraden onze mensen. Ze verkopen hun vaderland. Franse zwijnen in dienst van de Gestapo. Zo zijn er bijvoorbeeld een paar dagen geleden... twee mannen uit Parijs en Marseille aangekomen. Opkopers van goud en deviezen. Fransen. Fransen die in opdracht van de Gestapo werken. Hoe het ze? De een heet Jacques Berger, de andere Paul de Lesseps. Goed dan, Debray, ik zal je helpen die beide verraders te vinden en te vangen. Maar beloof me dan dat je me daarna zult laten lopen. Waar nou, wil je heen? Dat weet je toch, naar Zuid-Amerika. Daar wacht mij een vriend, Lindner heet hij en hij is bankier. Ik heb geen geld meer, maar hij heeft genoeg. Eh, uh, Lieve... Wat heb je, Debra? Ja, het spijt me, Lieve. Het spijt me werkelijk ontzettend... Maar ik ben bang dat je je vriend Lindner niet zult weerzien. Wat bedoel je daarmee? Hij is dood. Dood? Jij zat in de gevangenis toen het gebeurde. Daardoor heb je er niets van gehoord. Lindners schip is 3 november in de omgeving van de Bermuda's op een mijn gelopen en binnen 20 minuten gezonken. Er waren maar een paar overlevenden. Lindner en zijn vrouw behoorden daar niet toe. Die arme Walter. Als jij aan boord was geweest, zou je waarschijnlijk nu ook niet meer het land der levenden zijn. Ja, dat is in ieder geval een troostrijke gedachte. Ja, ja. Zo gaat het op deze wereld. Wat is dat? Mijn hemel. Ik, ik ben krankzinnig geworden. Ik hoor zijn stem. De stem van Jean. Ik heb een verstand verloren. Charles! Charles! beest dat je bent. Wat oh, Mijn rug inzepen, dat probeer ik althans. Misschien dus wil jij het even voor me doen. Maar, maar, uh, Wat is er? Ze hebben je hier neergezond? Je bent toch dood? Dat ah, is stappen onzin. Als ik dood was, zou ik mijn rug niet meer inzepen. Heus, Chantal, je moet je een beetje beheersen. Je leeft niet meer in de jungle en een gekke huis is hier ook niet. Niet meer, althans. Als oh, jij ja, ja. Je vertelt me ogenblieft wat er gebeurd is, Jean. Haal die zeep uit het water. En onmiddellijk. Zo, nu was je mijn rug. En gauw ook. Ja, Jean. Ja. Uh, zo langzamerhand kom ik erachter hoe jij aangepakt moet worden. Wat is er gebeurd, Jean? Vertel het me. Je zult bedoelen, vertel het me alsjeblieft. Alsjeblieft. Uh, alsjeblieft, Jean. Dat is beter. Meer naar links. Ja. Ja. harder. Ja. Ja, zo. Afhaal. Enfin. Ze hebben me dan laten lopen, omdat ze me nodig hebben. Ik moet een zaakje voor hen opknappen. En voor dat zaakje heb ik op mijn beurt jou nodig. Op die basis zou, denk een verzoening tussen ons tot stand kunnen komen. Kun je me huis vergeven? Ik moet wel, want ik heb je nodig. Oh, kom hier. Het kan me niet schelen, Jean. Ik, Als je me maar vergeeft, weet je, alles. Alles wil ik voor je doen. Zeg maar wat je nodig hebt. Een paar staven goud. Is we goud? Hoeveel? Terwijl van vijf of tien miljoen francs. Waar zie we voor goud, staven? Met een dode kern natuurlijk. Oh, als het anders niks is. Jij ellende van moeder. Oh. Door jou zit ik weer tot oog van de oren in. Ja, schot niet oh. zo hard. Er is wat zin, ik heb je niet neergeschoten. O, licht, niet, licht. Ja, dat zal wel. Deze salariale genève is werkelijk uitstekend, monsieur Nebel. De plakjes smijten op de tong. Ja, zo hoort het ook. Niet te ben hartelijk dank voor dit officieuze gerecht, monsieur Nebel. Ik ben blij u van dienst te kunnen zijn, monsieur Balger. En waarmee kunnen wij wel van dienst zijn, monsieur? Uh, Meneer heren, uh. Marseille is maar een kleine stad. Ik heb horen verluiden dat u uit Parijs hierheen bent gekomen... om bepaalde transacties af te sluiten... Hebt u ook horen verluiden wat voor een soort transacties, monsieur? Uh, wel, eh, uh, <kly> goud en de vieze. Nou, men zegt, zou u zich daarvoor interesseren? Zo, dat zegt men dus. Dat zegt men, ja. En gesteld dat wij ons daarvoor inderdaad zouden interesseren? Dan zou ik u goud kunnen leveren, monsieur de Recepse. Ah, u hebt dus goud? Inderdaad. Waar komt het vandaan? Dat is niet van belang, dunkt me. Ten slotte vraag ik ook niet in wiens opdracht u koopt. Hoeveel goud zou u ons kunnen leveren? Uh, ja, dat hangt ervan af hoeveel u wilt hebben. Ik kan mij nauwelijks indenken dat u zoveel zou hebben. <laughs> er zit namelijk aan de markt voor een bedrag van 200 miljoen. Zo, zo. voor Chantal, 200 miljoen. Dat is prachtig, lieverd. Mijn hele organisatie staat tot je beschikking. Vijftien eerste klas specialisten. We nemen en die Gestapo's wijnen en die over Simeon van jou in de heup Simeon nemen we niet in de heupswaai. Ik heb beloofd hem te zullen helpen. Ah, je bent gek met je idealisme. Dat is om te huilen. Dan knop je het zaakje maar zelf op. Dan maak je je goudzaal van maar zelf. Mijn mensen helpen je niet. Zoals je wilt. Nee. Nee. Je hebt voorkomen gelijk. Je moet je belofte houden. Ik hou eigenlijk nog het meest van je, omdat je zo fatsoenlijk bent. Je kunt alle mensen krijgen. Ook Bastian Faber. Dat is een geweldige kerel, die Bastion. Luister nou, Bastian, Jean is een geweldige kerel. Een geniale kop, dat durf ik gerust te zeggen. Daar vallen jullie grasnegers allemaal bij in het niets. Nou, nou. u. Van dit ogenblik af doe je alles wat hij je opdraagt. Wacht, wacht nou eens even. Schmoel houden, dit is een bevel, begrepen? Jij gaat met hem naar dokter Boel en zorgt voor de valse goudstaven. En jullie houden hem 24 uur van het etmaal in het oog. Ik moet precies weten wat hij uitvoert, overdag en s'nachts. Wat is nachts nou, uitvoert, zou jij dat wel het beste weten. Nog één woord. Die jongen is mijn grote liefde. Hij is alleen veel te fatsoenlijk. Als hij met die twee gestapels weinig gaat onderhandelen, moeten wij voor hem denken. Zelf weet hij niet wat goed voor hem is. Nou, ik heb het gevoel dat die jongen heel precies weet wat goed voor hem is. <middels> van mozaïekbrood had Thomas Lieve de mooie Chantal Tessier leren kennen. Onder het genot van een schotel onvervalste célerie à la Genève het besluit genomen de schurkachtige Berger en de niet minder schurkachtige de te ontlasten van het goud en de juwelen. Hier volgt het recept voor dat mozaïekbrood. Thomas Lieve, ga je gang. Ja, je snijdt van een casinobrood allebei de kapjes af en haalt met een vork de kruimer uit zonder de korst te beschadigen. Dan neem je voor de vulling 120 gram boter, 100 gram ham, 100 gram gekookte rundertong... ...een dooier van een hardgekookt ei, 25 gram kaas, een half theelepeltje kappertjes... ...25 gram pistache, een kleine hoeveelheid anchovies, mosterd, peper en zout. Je lost de boter al roerend op. Maak de eierdooier fijn, hak de pistache en de kappertjes... Snijd de rest in kleine dobbelsteentjes... en dat alles met elkaar mengen met de specerijen. Vervolgens druk je dan het mengsel stevig in het uitgeholde brood... en zet dit een paar uur op een zo koud mogelijke plaats... dus bijvoorbeeld in de ijskast, de vrieskast, maar ook. Vervolgens snijd je het dan in dunne plakken... en leg die dan op een platte schotel... en omwille van de kleurigheid op een beetje verse blaadjes sla... En garneer dat dan met wat augurk, uh, wat tomaten en een klein beetje gehakte peterselie. En laat dat dan langzaam opdooien. Bon appétit, mon amour. U hebt geluisterd naar het vierde deel van Het kan niet altijd caviar zijn. Een twaalfdelen gehoorspelserie naar de gelijknamige roman van Johannes M. Zimmel. De rolverdeling was als volgt: Thomas Lieven, Luc Lutz. Estrella Rodriguez, Corrie van der Linden. Luif Joy, Wim de Meijer. Een sipir, Wick Jongsma. Lazerus Zakoba, Cor Witzge. Rechter, Jan Verkoeren. Francesco, Frank van Erve. Chantal Tessier, Sansi Gerards. Renaldo Pereira, Dries Krijn. Eerste stem, Piet Ekel. Tweede stem, Maarten Kaptein. Overste Simeon, Jan Borges. Overste Debra, Johan Schmitz. Josephine Beker, Trudy Liboussan. Berger, Huib roijmans De Lesseps, Ad van Kempen. En Bastien Fabre, Hans Vierman. Technische realisatie, Herman van der Lely en Leon Dubois. Regie, Hero Muller.